Ik heb een uh, heel knus kamertje al bij de hand. Het is niet zo erg groot. En dat kamertje dat heeft uh, de vreemde ja, eigenschap... dat als het buiten van het ongezellige regenachtige weer is... van dat uh, miezerige grijze weer... dan wordt mijn kamer juist extra gezellig. Dan doe ik een paar lampjes aan. en doe ik uh, de kachel aan en trui aan. En, uh, en dan een en een kaarsje en zo. En dan zet ik een hele grote pot thee voor mezelf in de keuken. De keuken is dus ook in mijn kamer. En dan uh, zet ik die pot thee op het theelichtje op mijn tafel. Mijn tafel staat voor het raam.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 Moeilijk, uh, dit gaat dus over de jongen in Benidorm Die ik dan zo miste op zo'n zo miserige middag Ga je zo'n jongen toch missen Zo'n uh, zo zonnige uh, gebruine, ik heb hem niet gezien Maar zo'n zonnige, ja Ja, nou ja ik weet het, nou ja, fijn Nou ja, oh, goed Misschien een andere voorstelling van gehad van die jongen Maar in ieder geval, ik ging hem heel erg missen <lacht> Nou, uh, niks aan de hand Ik drink even een slokje water en dan uh, is het zo weer over Dan uh, uh, zijn we dit gewoon vergeten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 Van uh, Brigitte Kaandorp Voor het raam heette dat Nog een hele jonge Brigitte trouwens Dan kon je het stemmetje wel horen natuurlijk het is Een hele jonge Brigitte Dat is een, uh, wel van een aantal jaren geleden Maar uh, uh, ja, toch wel lekker En daarna een heerlijke gouden ouwe Van uh, een van uh, de Nederlandse uh, topbands Uit het verleden Brainbox Met uh, Luc, Jan Akkerman en Pierre van der Linden onder andere en uh, Downman Man was dat. Ik kan u dat trouwens aanbevelen, dames en heren. Er uh, verschijnt. Uh, uh, er is pas verschenen, of verschijnt nog steeds regelmatig. Uh, nieuwe albums. in een serie die heet Golden Years of Dutch Pop Music. En uh, dat zijn allemaal verzamelingen, en die zijn ontzettend leuk. Uh, er komen er binnenkort weer een paar uit, maar ik zal u een paar namen noemen. Dat zijn dus uh, LP's. Nou, volgens, ik weet niet of ze ook op vinyl zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, Universal Music doet dat en dat is ontzettend leuk. Er zit een verzameling in van onder andere, ik noem u even een paar illustre namen. Uh, QB and the Blizzards, uh, the Q65, Living Blues, Kayak, Focus, Exception, The Buffoons, The Sandy Coast eh uh, Mans Band en, en nog veel meer en, uh, Echt waar, dat is een hele leuke serie Binnenkort komt er ook een nieuwe uh, uitweer uh, Onder andere van Rob Hoeken En als alles goed gaat Ik heb uh, van de week contact gehad met uh, Rob zijn zoon Met Ruben En uh, we gaan, uh, als het uitkomt Die komt op 29 januari uit Gaan we proberen om hem even in de uitzending te krijgen Om er iets over te vertellen uh, Want dat zijn allemaal dus oude opnames Prachtige opnames van, uh, van, uh, van Rob Hoeken en Nou ja, je moet maar eens zoeken, want het is echt een te gekke serie. Ik vind hem helemaal te gek. Op Spotify kun je ze ook vinden. Staan niet alle nummers erop, daar moet ik wel voor waarschuwen. Niet alle nummers die op de cd staan, staan ook op Spotify. Dat kan nou eenmaal. Uh, maar het grootste deel staat er wel op. En het is gewoon lekker om daar naar te luisteren. En je komt dan echt unieke opnames tegen van, van, van ja, zeg maar de, de, de bandjes die in Nederland de popmusie gemaakt hebben. Uh, ik noem ook even nog The Motions, The, the Golden Ear Inks. Natuurlijk, hè? de oude formatie van de Golden Lynx met Frans Krassenburg nog. Uh, de, de Outsiders, had ik al gezegd? Nee, nee. Had ik nog niet gezegd, toch? De Outsiders? Nee, nee, nee. Nou, de Outsiders dus, die zitten er ook bij. En uh, nou, nog, nog, nog veel meer. Nog veel meer, echt waar. Het is een hele mooie serie. Dus je kan u dat aanbevelen. U kunt ze ook terugvinden op Spotify. Dus als u dat wil, daarvan wil kennis nemen, voor de liefhebbers van. Uh, de, zeg maar de, de pioniers van de Nederlandse popmuziek. Nou, dan heb je daar een verzameling die echt uniek is. Ik ga er de komende dagen ook een aantal dingen van laten horen. Vandaag ook. Uh, ik heb er al aardig wat uitgezocht, dus dat komt allemaal helemaal goed. Maar eerst gaan we even nog een plaatje draaien. En dan hoop ik dat uh, zo meteen die uh, van Buringen aankomt. Ik ook. <laughs> en dit is een wolf in goedkope kleren. Van Kovax Cause there's nobody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 It's time to confess and I know you're the best and I'm burning out the world. Ja, een wolf in cheap clothes. Oftewel, een wolf in schaapskleren. Nou ja, dat is officieel de term natuurlijk. Maar dit is een wolf in goedkope kleren. Kan ook natuurlijk. Dus uh, bij ons binnengekomen, Roy van en Gaan we zo mee praten naar de volgende plaat. Ik had het net over die, uh, die serie uh, The Golden Years of Dutch Pop Music, dames en heren. En uh, ik, ik noemde ook de naam Exception Maar natuurlijk als heel veel mensen aan Exception denken Denken ze aan de klassieke muziek uh, Met Rick van der Linden Maar uh, Exception had al een lang leven Voordat Rick daar ooit bij kwam Al lang daarvoor zelfs en, uh, Want uh, de band speelde al sinds Geloof ik twee of drieënzestig zo ongeveer Ook regelmatig hier in de regio En uh, die hebben ook een singeltje gemaakt Ja, dat, dat is echt waar die hebben ook een singeltje gemaakt. Daar deed Rick nog lang niet aan mee. Uh, Rob Kruisman, Rijn van den Broek... Hans Alta, Huip van Kampen... Uh, of Koordekker Dekker erop bij staat... Dat weet ik niet. Volgens mij niet. Uh, in ieder geval de oude formatie... De oorspronkelijke formatie van Exception. En die hadden toen de tijd een, uh, een singeltje gemaakt... En dat heet Talk About Tomorrow. Dat is een unieke opname. Die heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord. Maar het is wel heel leuk om dat eens terug te horen is Exception. Talk about tomorrow. talk about tomorrow. En uh, ik zat zo even na te denken... terwijl ik ernaar luisterde. Dus uh, het signaaltje kwam uit in uh, 1966 of zo. Daarom trent, ik weet nog dat ik het zelf... Uh toen regelmatig in mijn handen gehad heb... dat ik toen op de factureerafdeling bij, bij Bovema zat. aan de bleek vaartweg, daar werkte ik. En uh, zodoende dat ik dit singeltje ook ken... want ik had het uh, toen regelmatig in mijn, in, in mijn handen. exception dus in de oude formatie. Ik, uh, volgens mij uh, zat Tim Griek toen op drums. Uh, Tim Griek, ook te vroeg overleden. Latere producer van onder andere André Hazes. Uh, verder uh, Huip van Kamp, Rijn van den Broek, Rob Kruisman... Hans Timmer op Orgel... En uh, dat waren ze zo'n beetje, geloof ik, ja. Dus uh, de mensen van het echte oude exception voor de, de, de, zeg maar de succesperiode, dat ze succes kregen met de fifth and air en dat soort dingen, want dat was pas in 1969. Goed, nou, eens even kijken, gaan we nu doen? We gaan, uh, we gaan nu uh, even wat anders doen. Ja, we gaan even wat anders doen. Zo so, lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort.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 Hebben wij in de studio Roy van Buringen van On Air Events, zoals dat keurig netjes heet. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. we zetten het even netjes in. En welkom Roy. Welkom Roy. Dankjewel. Dankjewel. Kon je wakker worden, jongen? Ik kon wakker worden. Ik kom net uh. bij de dansschool vandaan. Dus het is uh, van de oh. even rennen, vliegen ja. en weer door. Heb je nou al gedanst? Zo vroeg in de morgen? Ja, vanaf 1 uur dansen wij altijd. Ah, Oké, okay. en wat voor dansen? Uh, ballet, kinderballet. Ballet. Ja. Oh, wat leuk. Leuk. Goed, maar uh, we gaan het niet over kinderballet hebben. Nee. We gaan het over iets heel anders hebben. Want jij hebt uh, voor onze luisteraars uh, twee ontzettend leuke aanbiedingen. Maar we gaan eerst even vertellen wat ze daarvoor moeten doen, uh, Ingrid. Wat moeten ze daarvoor doen? Ja. Ze moeten de foto liken van Lunst. Lunch ja. en de websitefoto van On Air Events, Carrooy ja. van, van Buringen. Ja. Dus daarvoor moeten we dus naar onze Facebookpagina... www.facebook.com slash Daar staat een foto op van On Air Events. Die moeten we even liken. En dan moeten we ook even naar de pagina van On Air Events... en die ook even li liken. Yes. Nou, en, en wat krijgen ze dan, Roy? Ja, ik heb wel eventjes nagedacht. Want we, wij verhuren altijd kinderpartijtjes... Op, ja. het, op het strand van Zandvoort. En waaronder ook schat zoeken. En dan gaan kinderen met piraten... Roy op stap, uh, allemaal leuke activiteiten doen op het strand. En dat is meestal de waarde van 80 euro. En uh, ja, ik geef een uh, waardebon uh, weg voor zes kindjes. Om uh, gezellig uh, mee schat te zoeken op het strand. Als kinderpartijtje of extra feestje, het maakt niet uit. In ieder geval de winnaar mag uh, met zes kindjes uh, op het strand van Zandvoort schat zoeken. En komende, ja, komende zondag is er weer Rommelmarkt in uh, de Krocht. Vanaf 10 uur. En uh, ja, ik geef twee keer uh, twee consumpties uh, weg. In ieder geval om uh, ook nog een lekker drankje te doen aan de bar bij kijk, uh, Theo in kijk, de Theater de Krocht. Kijk, dat zijn de dingen waar we het voor doen. Hè? Toch? Dus even recapituleren, dames en heren. Dus als u een kinderpartijtje wil voor zes kindjes. Dat is best een, een behoorlijke aanbieding, hoor. Want dat zijn dingen, de, dingen van 80 euro op een stuk, die partijtjes. Dus dat. De, poepoe. Dus als je, als je dus, uh, dus uh, met zes kindjes een leuk partijtje wil. Met je kindjes... Schat zoeken met Piraat Roy, zei je dat Ja. Oh, jij bent de Piraat? Ik ben dan de Piraatje. Ja. Ah. <laughs> Oeh. Nou, denk erom dat het een Piraat is, zo, dames <laughs> heren. Oh. Maar uh, zes kindjes dus. Die kunnen dan met Piraat Roy op het Zandvoortse strand. Uh, schat gaan zoeken. Nou, dat lijkt me voor die kinderen, dat lijkt me dat helemaal te gek. Niet met dit weer hoor, dat lijkt me niet zo leuk. Nee, maar... nee, nee, nee, met dit weer is het echt niet leuk, maar nee. het is altijd wel heel erg gezellig, zo'n partijtje. Kijk, en daar gaat het om. Ja. Nou, wilt u, dat, uh, wilt u dat dus hebben? Uh, wilt u daar aan meedoen? Wilt u dat. Uh, kijk, dan moet u dus eventjes kijken op onze Facebookpagina. Ik zeg het daar eens nog een keer: wwwfacebookcom streep. En dan Zandvoort luncht aan elkaar. Dan eh, komt u op onze Facebookpagina. Daar staat een foto van On Air Events op. Die moet u even liken. Dan gaat u even naar de Facebookpagina van On Air Events. En die moet u ook even liken. Nou, is dat makkelijk of is het makkelijk? En dan gaan wij eh, straks... Eh, gaan wij straks eh, even voor twee uur gaan wij bekendmaken wie het gewonnen heeft. Hé He Ingrid? Ja, zeker. Ik heb nog een mededeling van Huishoudelijk Aard, oh, ja? uh, Ruud. Ja? Het Zandvoortconcert van 29 januari wordt verzet naar een andere datum. Het Zandvoortconcert? Ja. Oh, goed. Nou, dat weten we dan ook weer. Ja. Waarom is dat? Uh, door omstandigheden. Uh, Oké. Okay. Uh, een aantal artiesten kon niet komen, die zijn op vakantie. Er dus uh, staat een terrorist uh... naast me hier. <laughs> Willem Bruist, hè? Ja. De enige echte is binnengekomen. Oh, mijn god. Oh, wat? De enige rechter. Nou, dames en heren. Dus in ieder geval, eventjes... Uh, dus nogmaals. Die foto op onze Facebook-pagina liken. Dan even naar de Facebook-pagina van Onary Fans. Die ook even liken. En dan gaan wij straks kijken wie dat gedaan hebben. En daar verloten wij de prijs tussen. En dat doen we om ongeveer tien voor twee. Dus ongeveer tien voor twee. Dus voor die tijd moeten we dat allemaal gedaan hebben. Dan om tien voor twee. Dan gaan wij u vertellen wie deze twee prijzen gewonnen heeft. Of tenminste, wie uh, de ene prijs en de andere prijs. We gaan we gewoon kijken. Ja? ja? Oké. Okay. Nou, Roy, ik vind het hartstikke leuk, man. Ja, zeker. Het is een leuke actie. ook leuk dat jullie dat doen. Ja, ja. Nou, volgende week om deze tijd weer een andere actie. Ik heb nog wel even een vraag aan, Roy, eigenlijk, Ruud tussendoor. Zo. Uh, behalve de rommelmarkt. Taal, he? duw ik ja. zomaar binnen. doe ik gewoon. <laughs> Niet te geloven. Uh, is hij ook nog bezig met een talentenjacht? De, de voorrondes zijn 30 januari en 13 februari. Ja, Kun je klopt. ons daar wat meer over vertellen, Roy? Ja, dat is wel buiten Zandvoort, dat is Hillegom. En um, dat is een heel leuk gezellig café, café, bar, bar gewoon gezellig in Hillegom. En uh, wij um, ja, organiseren daar die talentenjacht. We hebben twee voorrondes, een halve finale en een finale. In de halve finale is Justine Pemmelai, uh, wordt uh, ja, jurylid, dus dat Mooi. is wel heel erg leuk. Ja. Mm -hmm. En uh, de winnaar kan een, een eigen single uh, opname winnen. Leuk En uh, ik kan ook vertellen, we gaan ook binnenkort met deze talentenjacht naar Zandvoort. We gaan er vier doen dit jaar. En uh, we zijn druk bezig met de locatie zoeken, dus uh, is er misschien een ondernemer? Ja. Ah. Welkom. Oké, okay. ja. en is dat geschikt voor alle leeftijden? Uh, het is geschikt vanaf uh, 15, 16 jaar tot maakt niet uit. Ook okay. leuk. Goed. Dankjewel. Nou, je bedankt doet. voor alle leuke informatie. Dus uh, doe even, als u die prijzen wilt winnen, tenminste, dan moet u dus eventjes uh, dat doen, hè? Wat ik net zei. En uh, dus die uh, foto liken op onze pagina. En de pagina van Onary Fans liken. Dan komt het allemaal goed. En dan kunt u allemaal kunt u een leuke prijs winnen. Kinderpartijtje dus voor zes kindjes op het strand. Schat zoeken met Piraat Roy. En uh, tijdens de Rommelmarkt van aanstaande zondag in De Grocht. Krijgt, krijgt u dan, als u de prijswinnaar bent, een, aand, een paar consumpties aangeboden door Roy. Nou, wat vind je nou nog mooier? Toch? Zijn er nog plekjes vrij? Zijn, er zijn nog plekjes vrij voor de rommelmarkt, ja. Okay. En hoeveel betalen ze daarvoor? Een tientje. Oh, valt mee. Oh, ja. Ja. En dit is weer muziek. Gezellig. Boys Like You. I'm in the deep end. Can I ball jump. Thinking of your love and my heart beats like a drum Not feeling guilty Cause the water's just right Oh, it might be wrong, might be the time of your life So jump on in with me and Let me set you free I'll make you feel like you're dreaming yeah. Try, try, try I'm just a girl having fun I need to cool down Cause I know we're just friends One look from you baby Then I'm falling back in Aan de beurt. Uh, wat zou ik zeggen? Oh ja, dit was uh, Who's Fancy samen met Megan Trailer. Trainer. En uh, dat is een hitje van het ogenblik en dat heet uh, Boys Like You. Hey, uh, Ingrid, ben je er klaar voor? Jazeker, Ruud. Ben je er klaar voor? Nou, dan gaan we dan weer. Hoppa! Het nieuws bij CFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ingrid Bal. moet wel je microfoon openzetten, Janssen. Ingrid Bol. Ja. Goedemiddag, luisteraars. In het Zandvoortsmuseum wordt een expositie gehouden over Hans Wiesman. Deze werd afgelopen vrijdag geopend door wethouder Gert-Jan Bluis. De in 1988 overleden Wiesman is bekend van onder andere muurschilderingen... zoals die bij de voormalige sint Petrus lts te Haarlem. Op de expositie in Zandvoort is ook werk te zien van Menno Venendaal en Ronald van Tenterode...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 Een hondje genaamd Oscar is gisteren uit een bunker in de Muiden gered door de brandweer. Hij was tijdens een dagelijkse wandelingetje in een gat aan het bunkerpad in de Muiden gesprongen. De brandweermannen wisten het hondje binnen 10 minuten te bevrijden. Dinsdagavond rond kwart voor zeven is een man gewond geraakt... tijdens een behandeling bij een chiropractor aan de Sanpoortestraat in Haarlem. Na de eerste zorg van ambulancebroeders is de man met spoed overgebracht naar het vuurmedisch centrum...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 Ja, nog eventjes, uh, misschien nog even handig om terug te komen op dat ene berichtje wat je zei over die oplichtingsmail. Ja. Het is <coughs> misschien wel toch wel handig als u weet, uh, dames en heren, dat een bank never nooit iets per mail stuurt. Dus uh, als u zoiets binnenkrijgt, gooi het dan gelijk weg. Want een bank doet dat niet. Een bank benadert je persoonlijk en stuurt nooit dat soort dingen met een mail. En ik weet dat ik heb er van de week zelf ook eentje binnen van de ING... En uh, het ziet er allemaal levensecht uit. Prachtig allemaal. Maar het kan gewoon niet. Dus als u een e-mail krijgt van welke bank dan ook... met zo'n mededeling van klik op een link... gooi hem gelijk weg. Want het kan namelijk gewoon niet. De bank, als ze u, u iets persoonlijks te melden hebben... dan doen ze dat via een brief. En gewoon niet anders. Dus dat, dat even terzijde, of te, nog even ter aanvulling. Dus eh, niet doen, gewoon. Niet doen. Oh, oh, oh, oh, oh. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Zullen we een, een beetje naar elkaar gooien? of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.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 Dat was het dan, hè? Ja, gewoon. Nou, dat pokken weer is, dat kunnen we wel zien buiten. Want het is vriekselijk. Toch? Zegt het wel, Ruud? Nee, het is vreselijk Ja, waardeloos Het is Fleetwood Mac. Met Peter Green. een van de eerste grootste hits. Need your love so bad. Fleetwood Mac nog met uh, Peter Green, de originele Fleetwood Mac, dus om het zo maar eens even te zeggen. En uh, prachtig nummer en dat heet I Need Your Love So Bad. En uh, het, is, uh, ja, het gaat er allemaal hartstikke goed, hè, natuurlijk bij CFM, dames en heren, want dan krijg je regelmatig weer uh, nieuwe programma's. En uh, sinds kort uh, draait ook op woensdagavond de Soul Train. En uh, bij ons uh, zit even de man die dat allemaal mogelijk maakt, onze eigen enige echte Willem Bruist. Hallo Willem. Hé, hey, hoor ik nou davigend applaus aankomen of... Uh, yeah. Nee, hey, wat een aankondiging zeg, dankjewel. Ja, goed hè, dat is niet van Hé, maar, um, ja, Soul Train, um, op, um, hoe laat is dat? Het is van, uh, ja, hoe laat is dat? Ruud, dat moet je toch weten, toch? Ja, ik luister nooit woensdagavond, dan heb ik altijd andere dingen. Dus het, dat weet ik niet. Nee, nou ja, goed. Dan noem ik het voor jou nog één keer. Dus ja, van 8 uur tot 10 uur s avonds. Kijk, dat is helemaal goed. Nou, ja, dat is wel belangrijk natuurlijk dat de luisteraars dat weten. Van 8 tot 10 dus de Soul Train. En, en wat voor muziek? Nou ja, Soul natuurlijk. Maar Soul is een zeer breed begrip. Dat, nou, uh, wat mag ik me erbij voorstellen? Nou, dat ga ik even, even ter inleiding. Ik heb nu twee uitzendingen gedaan. En uh, dat draaide ik dus uitsluitend Soul en Motown. Uh, nou ja. Luisteraars genoeg, reacties genoeg. Eh, totdat er op een gegeven moment... Eh, een aantal mailtjes binnenkwamen van... God, eh, de Soul Show... Hè, want dat is het uiteindelijk een beetje. Dat is dan een beetje afgeleid van wat Ferry Maat eerder deed. En, ja. en, en wat hij nog steeds doet. hè? En wat hij nog steeds doet. alleen om, ja, Live en dan op internet natuurlijk. Ja. Um, er werd gevraagd van... zou je ook wat muziek kunnen draaien... uit die Soul Show tijd. Dus ik ben aan het zoeken geweest, aan het kijken geweest. en uh, wat, komt er dan, wat komt er dan bij? Dan heb je in één keer te maken met... Met alles, behalve mota, behalve soul. Maar goed, uh, ik zit er voor de luisteraars iets voor mezelf. Uh, over wat ik daar wel royaal voor betaal natuurlijk. <lacht> <lacht> Benauwd in één keer hè? Ja, ja. ja. <lacht> dus uh, vanavond heb ik een, een, uh, ja, een soul train gevuld met uh, disco, funk en, uh, en natuurlijk soulmuziek, Maar ja. alles wel, alles op, uh, ja dansbaar, zeg maar. Dus er zit wel een, een upbeat in, zeg maar. Ja, ja. maar. Maar het is toch wel een misvatting om te zeggen dat Motown geen soul is, hè? Nee, nee, nee. nee. Je hebt die goed geluisterd, vindt? <laughs> heb ik niet gezegd? Dat heb je niet gezegd. Hè? Maar goed, soul, als je... soul is een zeer, een, zeer, een zeer breed begrip. Ik vind zo, uh, Wat ik altijd vind is dat dingen soul genoemd worden die eigenlijk geen soul zijn. Juist, Want, precies. Uh, soul is. Ja, wat, wat is nou eigenlijk soul? Hoe, hoe zou je nou soul om, Hoe zou je soul omschrijven? Ja. Dat is een mooi begrip, hè? Goed. Dat is een heel mooi begrip. Ja. Ik denk gewoon, alles wat, ik denk alles wat je aanspreekt is eigenlijk soul. Maar ja, deze soul die ik draaide, die was er echt wel rege, ja, uit een bepaalde tijd, zeg maar. Ja. Um, maar er waren toch luisteraars, die vonden het toch, ze vonden het wel, wel, wel, wel mooi. Maar ja, goed, na, na twee keer een uitzending hebben ze ook zoiets van... Ja, oké, okay, we hebben dit eigenlijk wel een beetje gehoord allemaal. Maar, mm -hmm. um, ja goed, het heeft er ook mee te maken. Ik heb ooit de nacht van de soul gedaan. Dus heb ja. ik zeven uur lang uh, Motown en soulmuziek gedraaid. Ja, En, uh, maar ja, goed, de reacties die erop komen... Uh, die waren dus dadelijk dat ik zei van... oké, okay, we gooien de playlist om... en we doen er wat, uh, wat funk doorheen en wat uh, stom. Nou. doorheen. We gaan weer terug naar de oude discotheek, zeg maar. Ja, ja. nou, dat is, dat is nooit weg natuurlijk. Nee, dus ik zoek nog een uh, grote glitterbol... die boven mijn hoofd kan hangen. Uh, ja. Want anders hebben we vanavond Albert Jan Vos hier... die met de lichtschakelaars gaat spelen, nou, maar daar zit ik eigenlijk niet echt op te wachten... <laughs> Hij is welkom. Hij is welkom natuurlijk. Ja, maar, maar nou ja. Dat kwart alleen maar de lichtschakelaar en uitknippen natuurlijk. Waarschijnlijk wel. Oké. Okay, ja. nou, eh, nou, hartstikke leuk. De Soul Show vanavond. Dus de Soul Train. Of uh, hoe het dan ook heet. Vanavond tussen 8 en 10 bij CFM. Dames en heren. U ziet het. En, en onze Roy. Die gaat binnenkort. Oh, die zit er ook nog. Die ja. Roy. Jij gaat ook een nieuw programma doen hè, bij CFM binnenkort. Ja, binnenkort ja. ja als je terug bent uh, genezen bent uit het ziekenhuis. Want je moet even. Uh, maar dan ga dus beginnen met? Met uh, CFM in de avond live. Oké. Okay. Ja. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, het wordt een programma die zich vooral op het Nederlands product uh, zou gaan richten. Kijk. Dus uh, niet alleen de Nederlandse uh, talige muziek, maar ook uh, de, de Welens, de, de Golden Earring. Ja, bijvoorbeeld. Ah, leuk. Well. Dus uh, ja, het, het wordt echt een uh, brede, uh, brede muziekkeuze, okay. maar wel allemaal producties uit Nederland. Kom ik Kijk. eindelijk Rowan en tegen, hè? Ja. Ja. Heel fijn. Ja. ja dat Goeie zeker. zaak. Goeie ja. zaak. Goeie, goede zaak voor de promotie. Dat is heel goed. Een Nederlands product moet meer gepromoot worden. Want wordt er worden zo zoveel. En daarbij noem ik dan ook nog eventjes die nieuwe CD's die uitkomt onder de serie. Ondernaam Golden Years of Dutch Pop Music, dames en heren. Een aanrader, kan ik u zeggen. Het zijn uh, tot nu toe een stuk of. Uh, nou, ik dacht dat het op dit moment een stuk of twaalf CD's zijn. Maar er komen dus er regelmatig nieuwe bij. Van alle uh, Nederlandse poplegendes uit de 60s en 70s. En. En dat is zeer de moeite waard, kan ik u vertellen. Maar u hoort er straks nog wat van. Goed. Uh, we gaan nog het plaatje draaien. En dan gaan we eens even kijken of er al mensen zijn... die in aanmerking komen voor onze prijsvraag. Want dat is ook belangrijk natuurlijk. Niet waar? Ja, toch? Is dat belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Nog even een stukje soul -muziek. Iedereen denkt dat het boekentien die MGs zijn. Maar die zijn het niet, hoor. Echt niet.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 Lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Lunch? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. en daar gaan we dan, hè. Daar gaan we dan, daar gaan we dan. Want, ja, Ruud. Uh, ja, want we hebben een prijswinnaar, dames en heren. We hebben tussen twee prijzen... Dus we gaan er eentje verloten voor dat uh, partijtje met zes kindjes. Met Roy de Piraat schat zoeken op het strand. En we gaan er eentje verloten voor die consumpties... tijdens de rommelmarkt ja. aanstaande zondag in, uh, in de krocht. Ja, Ruud, er zijn er inmiddels twee geworden. Oh. De originele prijs was drie consumpties, maar Roy heeft daar vier van gemaakt. Zo, Dus zo. nu kunnen we twee prijswinnaars voor de consumpties ook uh, trekken. Kijk, kijk, kijk, Roy, een goede oh, ja. gozer. Dat is niet geloofd. Er liggen hier een paar mooie lotjes op tafel. En ja. we gaan er even husselen. Husselen? Doe ik mijn ogen dicht, trek er een uit, dan mag Roy ze voorlezen. Oh, wat gezellig. Doe Zo, ik doe ik hem ja. Je hebt ze gehusseld. Oké. Doen we eerst een schatgravensprijsje? Ja, is goed. Alsjeblieft, Roy. Ja, ja, spannend. Blanco, nee. Ja, even Het trompen. is uh, Mandy Rugberg. Wie? rugbrecht, sorry. Rugbrecht, Oh, ik oh, ja, nee, zou zeg maar. Nee, sorry. <laughs> ik, uh, ik, ik moet mijn bril nog even opzetten. Ja. Goed. Mandy Rugebrecht. Rugebrecht heeft ja. die heeft, uh, schatzoeken ah, ja. Ja. Ja. gewonnen ja. met zes kindjes. Nou, ja. help ze maar dat ze kinderen heeft. Gefeliciteerd, Mandy. Ja, Mandy. Je bent aan de beurt. Je bent erbij. We nemen contact met je op. Ja, komt helemaal goed. Dan gaan we een mooie waardebonnetje van maken. Volgende ronde. De twee consumpties Ga naar... Ja, spannend. Twee One consumpties One required. voor de rommelmarkt voor komende zondag. Ton en Paula Daanen. Leuk, gefeliciteerd oh, ja, Ton en Paula. Ton en Paula Hartstikke leuk. Gefeliciteerd. In ieder geval twee koollaatjes. Uh, ga. Gaan we nog even Maakt niet uit. Ja. ja, weer twee consumpties voor de rommelmarkt. Mia Pa. Mia ja, Paap, van ja. harte gefeliciteerd. Nou, fantastisch. Dat zijn dus de prijswinnaars. U, de, wij nemen contact. Ja. Neemt, of Ingrid neemt contact met u op. Ja. O, dan komt dat maar komt allemaal goed. En uh, dan uh, weet u zeker dat u dus die prijzen gewonnen hebt. Nou, volgende week weer een andere actie hopen we. En uh, be Roy bedankt uh, ja. voor alles, voor de <laughs> leuke dingen. Graag gedaan. Uh, Willem bedankt voor de tromgeroffel. Uh, Ingrid bedankt voor deze leuke actie. Graag gedaan. En je moet niet zo vaak liegen hoor, dat mag niet. Hoezo? Nou, dat staat hier. Lying all the time. Ah? <laughs> Kijk, slaat toch op jou dan? Oh, nee, nou vooruit dan maar weer. <laughs> Het zijn die Outsiders. Ook uit die serie Golden Years of Dutch Pop Music. Love is black.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 All the time. Ja, en we zijn alweer toe aan de laatste. En uh, dan gaan we maar een beetje in de sfeer van wat we vanavond uh, te wachten staan. Hè? De, de, de, de lekkere sol en funk en weet ik een disco uit alle tijden. Nou, dit is moderne disco. Ja, woe, You know I've been around the world. Make my cool. En drinks is on me, how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown up the leader, repeat to myself, keep you meet Don't need to get drunk to talk that juice, you How am I supposed to keep my cool? Lekker hoor! Want zeker thuis is op programma's vanavond, hè, van Willem Bruijs, Saltrain en zo. Het is uh, gewoon uh, moderne funk. En dat is ook lekker. Oh ja, want er worden echt wel leuke dingen gemaakt, hoor. En dit is Madcom. En uh, we, dat heet Keep Michael. Cool. Niet Make Michael, cool, maar Keep Michael. Cool. Moet het wel goed zeggen, natuurlijk. Vrijwel uh, uh, probleem, uh, natuurlijk. Nou, oké, okay, dat was hem dan. Helemaal gezellig. En dit was ook tevens ons programma. Ja. Ja, het gaat snel, wanneer je plezier hebt. Zo gaat dat op deze woelige woensdag. Ja, We hebben nog meer leuke programma's vandaag hè, natuurlijk. We hebben straks vanavond dus die, die SOL Train natuurlijk. En uh, ook sinds kort op woensdagavond natuurlijk uh, tussen Eppenvloed uh, het Ballot programma van Michelle uh, Duif. Vanavond tussen 10 en 12. Ook dat nog. Kortom, er is weer van alles te beleven bij ZFM Zandvoort vandaag. Ook. Ik ga even uh, mijn broodje pakken en. Uh, dan gaan we bezig met uh, de vaniljaren. En de vaniljaren staat vandaag in het teken van Exception. Ik zal dus straks wel even vertellen waarom. Maar in ieder geval, dat dus straks tussen twee en 4. Nou, en Ingrid, natuurlijk ook weer bedankt voor je bijdrage vandaag. Hè? Geweldig weer. Leuk gedaan, goed gedaan, mooi gedaan. Graag gedaan, Ruud. Tot de volgende en, week weer. Ik zie je volgende week weer. Hè? Ja, met plezier. En hopelijk heb je dan weer een leuke actie. Ja, hoop ja, ik ook. Lekker in Zandvoort. <laughs> Spannend. Spannend, ja. <laughs> goed, nou, uh, tot zo dus. Aan de andere kant van de dienst van 2 uh, uur. Met de Vinyljaren. Tot zo.